Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Rijksbegroting op hoofdlijnen rond. Groningen zet bouwkolencentrale Eemshaven door. En overlast in Noorden en Oosten door noodweer. Het kabinet heeft in grote lijnen overeenstemming bereikt over de begroting voor volgend jaar.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 Daarom is volgens de provincie Groningen een bouwstop voor de kolencentrale niet nodig. De milieuorganisaties Greenpeace en Natuur en Milieu zijn het daar niet mee eens. Ze zeggen dat de vereiste vergunningen ontbreken en dat daar met bouwen dus illegaal is. Ze willen daarom dat Groningen essent alsnog opdraagt de bouw per direct stil te leggen. VN-chef Ban Ki-moon stuurt een gezant naar Nigeria vanwege de aanslag op het VN-gebouw in de hoofdstad Abuja. Bij die aanslag zijn zeker 16 mensen omgekomen. Er zijn tientallen gewonden gevallen, van wie een aantal ernstig. Manki-moon wil zich zo snel mogelijk op de hoogte laten stellen. Vanmiddag ramde een vrachtwagen vol explosieven het VN-gebouw. Door de klap van de explosie stortte een vleugel in. Vermoedelijk zit het radicaal islamitische Boko Haram achter de aanslag. De groepering pleegt vaker aanslagen in Nigeria. In juni ontplofte een autobom voor een politiebureau in Abuja. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. Kapitein Marco Kroon is volgende week bij de afscheidsceremonie... van David Petraeus in Washington. De Amerikaanse generaal is de voormalige commandant van ISAF... de operatie in Afghanistan onder leiding van de NAVO. Kroon is op persoonlijke titel uitgenodigd. De twee hebben elkaar ontmoet in Afghanistan. Kroon is drager van de militaire Willemsorde... en dit jaar sprak de rechtbank in Arnhem hem vrij van drugsbezit. Het verkeer in de noordelijke en oostelijke provincies heeft last gehad van noodweer. In verband met onweer, zware windstoten en zware hagelbuien had het KNMI code oranje afgegeven. Maar dat werd in de loop van de middag weer ingetrokken. Bij Lichtenvoorde in Gelderland reed een trein op een boom die door het noodweer op de rails was gevallen. vielen geen gewonden, maar het treinverkeer tussen Zutphen en Winterswijk is nog steeds niet mogelijk. Ook tussen Zutphen en Apeldoorn viel een boom op het spoor, maar daar rijden de treinen inmiddels weer. Bij Jouren op de A7 werden twee auto's door de bliksem geraakt, maar de inzittenden bleven ongedeerd. Bij de Friese stad werd ook een gat in de snelweg geslagen, waardoor een file is ontstaan. Ex-burgemeester Verver van Schiedam heeft haar macht misbruikt... en een angstcultuur gecreëerd onder topambtenaren... staat in een rapport van het bureau Integriteit Nederlandse Gemeente. Verver stapte in mei op na negatieve berichten over haar integriteit. In het rapport staat dat Verver topambtenaren de opdracht heeft gegeven... geen zaken meer te doen met een aannemer met wie ze een privéconflict had. Ook liet ze het taxibedrijf van haar zoon inhuren... en hielp ze de zoon van een bevriende VVD-politica aan een baan... Die politica volgde verver later op als waarnemend burgemeester van Schiedam. FC Twente speelt in de groepsfase van de Europa League tegen Fulham. De Engelse club wordt getraind door Martin Jol, die vroeger zelf bij Twente speelde. Andere tegenstanders zijn Wisla Kroukou van trainer Robert Maaskant en Odense BK. AZ speelt tegen Austria Wien, Malmö en metalist Garkov, dat ligt in Oekraïne... PSV speelt in de groepsfase van Europa League tegen Hapoel Tel Aviv... Rapid Bucharest en Legia Warschau. En de eerste wedstrijden worden gespeeld op 15 september. Het weer. Vanavond en vannacht blijft de oostelijke helft van het land... nog last houden van buien. Al neemt de kans op onweer wel af. In het westen is het overwegend droog. Vanaf morgen koeler. Het wordt maximaal 19 graden. Veel buien en weinig ruimte voor de zon. Zondag neemt de buiigheid iets af. En dan wordt de kans op zon groter. AMB verkeersinformatie met 140 kilometer files. De meeste daarvan staan nog steeds rondom Utrecht, maar ook bij Arnhem is het nog druk. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort staat 6 kilometer tussen Laren en Bunschoten. En in Limburg op de A2 vanuit Eindhoven, tussen Maastricht, Aken Airport en Maastricht 6. Bij Rotterdam op de A4 vanuit Hoogvliet naar Vlaardingen, tussen Knoppen Benelux en Vlaardingen Oost 2 kilometer. In de linkertunnelbuis van de Benelux-tunnel is de linker rijst ook dicht, want er staat een kapotte auto. A15 vanuit Europoort. Tussen Rozenburg en Hoogvliet. 9 kilometer door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij. En de A16 Antwerpen-Breda. Tussen de grensovergang en knopend Galder 4. A50 vanuit Arnhem naar Os. Daar staat tussen Renkem en het knopend Ewijk. 9 kilometer. Het De La Markt-Theater in Amsterdam. Verwacht vanaf september. Paul de Leeuw. De Eetclub. En Plien en Bianca. Reserveer nu kaarten op delamar.nl Horens? Het hangt in de lucht. Klinkend nazomervoordeel. Dat zijn de Honda Nazomerdeals.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 hele goede middag corruptie aan de schie. eindelijk actie om de fm frequentie van radio 1 weer te herstellen en de finale van judoka Edith bosch maar we beginnen met de begroting, want de begroting voor 2012 is af. Wat staat erin? Nou, dat horen we pas op Prinsjesdag. Dat is tenminste het standaard antwoord van alle ministers. Toch lekt er het een en ander uit, onder andere via de Telegraaf. Daarin werd bekend dat het kabinet de laagste inkomens enigszins wil ontzien. In Den Haag is Joost Vullings. Joost, enigszins wil ontzien. Wat betekent dat? Ja, het kabinet heeft dus gekeken naar die bekende koopkrachtplaatjes... en zag dat bepaalde groepen er wel heel veel op achteruit gingen. Mensen die toch al niet zoveel hebben. Dus is besloten de scherpe randjes daarvan af te halen. Uh, niet te min wat je ook verdient. Iedereen gaat er volgend jaar uh, op achteruit. Bij iedereen zal een minnetje staan. Een sombere boodschap dus, premier Rutte. Het liefst zou je natuurlijk als kabinet laten zien... dat de koopkracht stijgt van iedereen, hè? maar dat gaat niet. We hebben een ernstige crisis achter de rug. Die is voor een deel doorgefinancierd... door het tekorten van de overheid te laten oplopen. Daardoor hebben wij in onze portemonnee... de gevolgen van de crisis nog niet zo ervaren. Wat we nu aan het doen zijn is orde op zaken stellen... in de overheidsfinanciën en zorgen dat je niet iedere dag 60 miljoen meer uitgeeft uh, dan je binnenkrijgt. En dat kun je niet doen zonder dat het ook effecten heeft op, op de koopkracht. En die maatregelen worden nu voelbaar. En wat je dan moet doen is proberen een zo evenwichtig mogelijk koopkrachtbeeld te, te krijgen. Ja, als het gaat om evenwichtigheid in dat koopkrachtbeeld... wat voor principe hanteert dit kabinet dan? Precies wat ik zeg. Een evenwichtig koopkrachtbeeld. We zijn een land... En waarin je er altijd voor moet zorgen dat, uh, uh, ja, dat je zo goed mogelijk probeert de lasten en de lusten uh, te verdelen. En dat is een goede traditie van kabinetten in Nederland. Dat zal ook dit kabinet uh, pogen. De zwaarste lasten op de sterkste schouders? Dat is per definitie zo, want dat de sterkste schouders veruit de meeste belastingen in Nederland betalen. Ja. Dat is al zo. Nee, want ik las vanmorgen in een ochtendblad: uh, tot mijn grote verbazing, dit kabinet gaat uh, nivelleren. Kunt u dat uitleggen? Ik kan niet vooruitlopen op de koopkrachtplaatjes zoals die. Uh, gepresenteerd zullen worden rondom Prinsjesdag. Ja, het enige wat we dus te horen krijgen is dat die koopkrachtplaatjes een evenwichtig beeld zullen geven. En daar moeten we het mee doen. Ja, maar laten we toch even proberen een beetje in te zoomen, Joost. Want dat evenwichtige beeld, wat gaan ze dan doen om die pijn voor met name dan de laagste inkomens te verzachten? Nou, het is een heel omvangrijk uh, bakket, pakket. Een aantal dingen, nou ja, dat klinkt tegenstrijdig, maar de kinderbijslag, kinderbijslag gaat omlaag. Maar dat geld gaat naar het kindgebonden budget. En dat betekent eigenlijk gewoon dat mensen die wat meer geld hebben, uh, het geld overhevelen naar mensen die wat minder hebben. En heel wel opvallend voor een kabinet onder leiding van een VVD'er. De belasting voor goed verdienende mensen gaat omhoog. Eh, niet veel, maar toch. De hoogste schijf, overigens van 52%, die gaat niet omhoog, maar je valt er wel sneller onder. En dat betekent dus eh, wat tientjes extra belasting. Ja, Ik hoorde net de heer Breedveld het woord niveleren uitspreken. Ja, een ouderwets woord. Hè? Een heel ja. ouderwets woord. Maar ik bedoel, hij heeft misschien ook wel een, wel een punt. Want het is niet iets wat je verwacht van het kabinet Rutte. Nee, nee wat dat betreft is het ook wel verrassend. Zeker omdat... Eh, premier Rutte, toen hij in de vorige periode nog oppositieleider was... flink keer ging tegen het kabinet van verdere nivellering. Dat wil ik niet zien. Maar ja, aan de andere kant heeft hij ook gezegd... Van, nou, dit kabinet gaat heel fors bezuinigen. Iedereen gaat dat voelen. Maar daarbij zullen we wel oog hebben voor de allerswakste. En als die gevolgen te erg worden, nou ja, dan zullen we ze een beetje gaan ontzien. Dat gebeurt nu. Ja, en dat geld moet je ergens halen. En dan is het ook wel weer niet zo gek dat je dat haalt... Eh, bij de mensen die wel geld hebben. Dus enerzijds verrassend. Aan de andere kant is het ook wel weer logisch en heel erg. Nederlands, dat het toch weer een beetje genivelleerd wordt. Ja, want dat zei hij al. Het is een beetje van alle kabinetten. Maar hoe uh, kijkt de oppositie daar uh, tegenaan? Uh, vinden ze dit een, een goede ontwikkeling? Of. Uh weten ze eigenlijk niet hoe ze moeten reageren? Nee, de, nou, de intentie is natuurlijk goed. Want ze zijn uh, wat dat betreft blij dat die groepen een beetje ontzien worden. Maar ja, hoeveel worden ze ontzien, dat weet de oppositie nog niet. Uh, hoeveel gaat bijvoorbeeld iemand met een uitkering erop achteruit? En dat willen ze graag afzetten tegen... ja, hoeveel gaat iemand erop achteruit die bijvoorbeeld vier keer model verdient? Pas als ze dat plaatje helemaal compleet hebben... dan pas kan de oppositie zeggen, nou, dit vinden wij ook evenwichtig... of dit vinden wij toch heel erg oneerlijk. En dat is pas het geval op Prinsjesdag. Oké, okay, dankjewel Joost voor dit moment. Ex-burgemeester Wilma Verve van Schiedam die heeft haar macht misbruikt... en een angstcultuur gecreëerd onder topambtenaren. Vanmiddag verscheen een keihard rapport over haar handelen als burgemeester. Robert Bas volgt de zaak, heeft het rapport ook gelezen. Um, Robert, want mag ik dat zo zeggen, een keihard rapport? Ja, het is een van de hardste rapporten als het gaat om integriteit van de lokale besturen die ik de laatste jaren heb gelezen. Het gaat over zaken van belangenverstrengeling tot en met echt machtsmisbruik onder druk zetten van ambtenaren, het creëren van een angstcultuur. Ja, dit is een keihard rapport. Ja, en dan gaat het ook over machtsmisbruik, die baan voor haar zoon, maar er is meer. Ja, er is een heleboel aan hand. Even een paar voorbeelden. Ze hadden een, een privéconflict met een aannemer. Die had haar huis gedeeltelijk verbouwd. En ze weigert de rekening van drie ton te betalen. En, nou ja, de, die aannemer legt dus beslag op haar woning. Want die wil dat geld hebben. Dan zegt ze gewoon eigenlijk intern binnen de gemeente van, nou, we willen niet meer dat de gemeente nog zaken doet met deze aannemer. Wat hem dus heel veel geld kost. Haar man bijvoorbeeld, die heeft een subsidieaanvraag ingediend voor zijn jazzclub. Dat wordt afgewezen. Dan bemoeit zij zich ermee dat het toch goed komt. Uh, de zoon van een bevriende VVD-politica, die geen baan heeft. Dan zorgt zij buiten alle regels om dat hij aan een baan komt op het stadskantoor. Ja, en zei Jan, in het laatste geval is ook natuurlijk dat, dat is de zoon van de huidige tijdelijk burgemeester uh, Leemhuis Stout. Ja, het is een enorme uh, verstrengeling van belangen tot echt puur machtsmisbruik. En de burgemeester zelf heeft ze al gereageerd? Ja, we hebben haar advocaat gesproken. Ze wil nog niet inhoudelijk uh, reageren. Ze zegt dat wel dat het, ze vindt het een onrechtvaardig uh, uh, rapport. Uh, ze zegt ja, natuurlijk, waar gewerkt wordt uh, van de spaandes. En ik heb ook wel een foutje hier en daar gemaakt. Maar uh, ze onderschrijft gewoon niet de keiharde conclusies en uh, haar advocaat niet ook wat doorschemeren dat ze mogelijk ook nog juridische procedures tegen het onderzoeksbureau zal gaan beginnen. Oké, okay, dus daar zijn we nog voorlopig horen we er nog wel wat uh, van. Um, maar dan is de grote vraag: van, van hoe vaak gebeurt dit nou? Ja, de vraag is natuurlijk, is dit nou een uitzondering of ja. niet? Nou ja, in dit geval is er sprake van een uiterst dominante burgemeester. En een hele zwakke gemeentesecretaris. En die wethouders, nou, als je het rapport goed leest, daar word je ook niet echt vrolijk van. Of ze hebben signalen gewoon genegeerd. Of ze hebben het gewoon voor hun eigen uh, winst gebruikt. ze konden de hulp van de burgemeester wel met een bepaalde dossier wel weer gebruiken. Uh, de vraag is natuurlijk, is dit nou uitzonderlijk in Nederland of niet? Uh, we hebben een aantal betrokkenen gesproken. Ook mensen die met lokale politiek bezighouden, zeggen ja, een aantal zaken die je in Schiedam ziet, zie je ook wel elders in het land. Dat is dat de gemeenteraden zijn heel erg versnipperd. Uh, dualisme maakt het moeilijk om goede controle uit te oefenen op zo'n college. En uh, wat je ook heel vaak ziet, is toch de lokale politiek. Uh, de lokale journalistiek die enorm uitgedund is. Uh, kranten aantal kranten is verminderd. In dit geval is het juist die lokale journalistiek deze zaak helemaal heeft uitgezocht. En daarom weten we dus. Ja, nou ja, deze burgemeester is nu met een eervol on uh, ontslag vertrokken in mei. En de geluiden van de mensen uit de gemeenteraad zijn heel duidelijk... van dat eervolle moet maar omgezet gaan worden in oneervol. Maar heeft dat dan vervolgens ook nog consequenties? Want uh, eervol betekent dat je ook wachtgeld krijgt. Nou ja, de vraag is of uh, als zij dat eervolle omgezet krijgt in oneervol... of die wachtgeldregeling ook daarmee vervalt. Dat is in Nederland heel erg goed geregeld eigenlijk voor bestuurders die opstappen. Uh, zelfs in het geval dat zij oneervolle omslag zou krijgen... dan is er nog maar de vraag of zij die wachtgeld, uh, dat wachtgeld zou moeten gaan inleveren. Oké, okay, dankjewel. We horen er nog veel meer van. Dankjewel. Robert Bas was dat. Straks wie treft wie in de Europa League? Bij de ANWB, voor de verkeersinformatie, zit Dennis mooi. Dennis, met een wat drukkere vrijdagavondspits dan de afgelopen weken. Ja, dat, dat klopt. Van, het is natuurlijk zo van dat heel veel mensen weer aan het werk zijn. En mensen zijn weer onderweg terug naar huis op de laatste dag van de vakantie. Maar het is natuurlijk ook bar en boos weer geweest. 40 files hebben we, 150 kilometer bij elkaar opgeteld. Het is nog steeds het drukste rondom Utrecht en bij Arnhem. Maar op de A1 Amsterdam-Amersfoort, daar is het ook nog aansluiten. Tussen Laren en Bunschoten staat 6 kilometer. En in Limburg op de A2 naar Maastricht. Tussen Maastricht-Haken Airport en Maastricht 6. Bij Rotterdam op de A4 Hoogvliet-Vlaardingen. Tussen het knooppunt Benelux en Vlaardingen-Oost 2 kilometer. In de Benelux-tunnel, de linkerbuis daarvan, staat een kapotte auto. En daarom is in die linkerbuis de linkerrijstrook dicht. A15 vanuit Europort tussen Rozenburg en Hoogvliet. Zeven kilometer door een ongeluk, maar hier is de weg weer vrij... A16 Antwerpen-Breda voor het knooppunt Galden 4 kilometer. En tot slot de A50 vanuit Arnhem naar Os tussen Renkum en knooppunt Ewijk 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Sinds afgelopen zondag wordt er gevochten in verschillende wijken van de Libische hoofdstad Tripoli. En ook sinds zondag wordt er gezocht naar kolonel Kadhafi. Hij is nog steeds niet gevonden. Hans-Jaap Melissen die is in Tripoli. Hans-Jaap het is vrijdag, het is trouwens ook ramadan. Uh, merk je daar op zo'n dag iets, uh, iets van? Maar in zoverre dat het heel rustig op straat er is, zeker geen drukke avondspits in Tripoli. De winkels zijn allemaal dicht op een enkeling na. En mensen zouden in grote aantallen naar een bepaalde moskee gaan. Dat is niet gebeurd om daar uh, veiligheid mee te maken. Wel op uh, andere moskeeën zijn mensen bijeen geweest. Ze uh, zagen elkaar soms weer voor het eerst, want in de afgelopen weken waren ze wel wat voorzichtiger om op straat te gaan. zeiden bijvoorbeeld, ja, exact een week geleden kon je gewoon voor je, voor je hoofd geschoten worden door gaddafi aanhangers en toen zijn we maar niet naar het gebed gegaan. Er was de spanning al met de naderende rebellen heel hoog in de stad. En nu, ja, er wordt nog op sommige plekken uh, ja, gevochten, huiszoekingen gedaan. En er wordt dus hier wat geschoten. Maar ik vond het eigenlijk opvallend rustig uh, in de stad. Op die wijk Abu Salim, waar uh, de opstandelingen in zijn gegaan, waar heel veel gaddafi getrouwen zaten, waar ze arrestaties hebben verricht, daar is het relatief rustig, ook al weten ze nooit precies... of er misschien ergens op een dak een sluipschutter kan verschijnen. Nee, betekent dat dat de, de, de sluipschutters en de aanhangers van Gaddafi in die wijk uitgeschakeld zijn? Nou, niemand weet dat natuurlijk. Of ze, of ze allemaal gepakt zijn, want je weet niet hoeveel het er waren. Sommigen zijn misschien ook wel gewoon ontmoedigd... doordat ze nu zien dat die uh, opstandelingen ja, van geen wijken weten. Ze willen gewoon al die wijken in de handen hebben en ja, gaan door met hun acties. En de, de gevechten nu nog, als je kijkt naar de hele kaart van Libië, eh, vinden ze vooral plaats in uh, Sip, de geboortegrond van Maar nou, Er wordt ook gesproken met de stammen die, die weerstand bieden, weet ik. Maar op dit moment zijn ze nog op elkaar aan het schieten. Maar misschien zijn daar dit weekend vorderingen te maken. Nou, en die overgangsregering, want uh, die hebben zichzelf uh, officieel dan in uh, Tripoli. Is dat uh, symbolisch of zijn die ondertussen al echt aan het werk? Nee, het is werken nog, ze zijn denk ik eigenlijk nooit echt aan het werk geweest. Ook niet in het oosten van het land. Dat is altijd een mooi beeld geweest. Dat ze hebben willen schetsen van, we hebben een nieuwe regering. En dat werkt allemaal heel mooi. Maar als je dan spreekt met, ik ben in juni toen nog in, in Benghazi geweest. Ik spreek met mensen van het eerste uur van de revolutie. En andere mensen daar om die raad heen. Toen, toen zag je al dat het niet lekker werkte. Later is ook de, de ministerraad van... van uh, van, van de hele club ontbonden. na allemaal problemen met een bepaalde generaal die doodgeschoten werd. En het heeft nooit lekker gelopen. Het was een beeld naar het westen toe. En nu ook de stad dat ze nou allemaal hier naartoe zijn gegaan. dat moet je niet zoveel veel voorstellen. Er zijn een paar mensen van die raad. in een hotel hier in Tripoli gaan zitten. en die beginnen nu langzamerhand. informatie te verzamelen. met wie kunnen wij zo meteen verder werken aan die interraad. Het was altijd al zo dat in die raad. mensen zaten die geheim waren. Dat waren mensen uit het westelijk deel van het land dat nog onder het Gaddafi zat. Zien dat we die gezichten nu gaan zien, blijft allemaal een beetje onduidelijk. Maar het is vooral een beeld naar het buitenland toe. Iemand moet hier een persconferentie kunnen geven aan ja. al die journalisten die hier zijn. Dankjewel, Hans Jaap. Hans Jaap Mellersen vanuit Tripoli. Minister Verhagen van Economische Zaken wil snel een eind maken... aan het slechte bereik van onder andere deze zender Radio 1. Sinds de brand in de masten van Lopik en Hoge Smilde is op veel plekken in het land de radio slecht te ontvangen. Deels omdat de zendmasten uit veiligheidsoverwegingen niet op vol vermogen mogen uitzenden. De eigenaren van de masten, Novik en het uitzendbedrijf Broadcast Partners... die hebben daar een groot conflict over. En minister Verhagen stelt daarom een bemiddelaar aan... om snel tot een oplossing te komen. Het is uiteraard uh, buitengewoon vervelend dat de ontvangst nog niet uh, overal uh, zo is zoals uh, we willen dat die, uh, dat die is. Um, het is onder andere uh, te wijten ook aan een, aan een uh, verschil van mening tussen de beheerder en één gebruiker over, uh, over veiligheid. Hoe die het beste gewaarborgd kan worden. Uh, ik heb juist uh, vanwege het belang uh, om de ontvangst uh, zo snel mogelijk uh, uh, zeker te stellen heb ik... Uh, nu het besluit genomen om uh, een bemiddelaar uh, om die aan te stellen. Uh, tussen beide, beide partijen. Dus de, de beheerder en een, uh, een van de gebruikers. Uh, daar zijn beide partijen en ook mee eens. Het gaat om, uh, om Novak en uh, Broadcast Partners. Dat zijn twee technische bedrijven, laten we het zo maar even zeggen, die gaan over het uitzenden. Uh, waar gaat dat conflict over? U zegt ja, veiligheid is ook van belang. Waar gaat het conflict over? Um, er, is, er vindt nu op dit moment uh, nog, nog na, nader onderzoek plaats. Het onderzoek is er nu afgerond. De verzekeringsmaatschappijen houdt het er al mee bezig. Maar, uh, het dat richt gaat zich met name om die brand in Hoge Smilden. Die, die mast die is omgevallen en afgebrand. Juist. Uh, de, de, door de, uh, de brand uh, is, is die mast uitgevallen. We werken dus ook hard aan uh, het zo snel mogelijk herstellen natuurlijk, van, uh, van Smilde. En dan uh, ik op dat punt. Uh, is tegelijkertijd, uh, zolang dat onderzoek nog, uh, nog loopt, uh, heeft de beheerder, Novak, heeft een aantal maatregelen genomen. Nou, daar zit een verschil van mening ook tussen de gebruiker, een uh, van de gebruikers, uh, Broadcast partners en uh, de beheerder. Uh, uh, en daarom stel ik die bemiddelaar nu vast. Ja, Novak, de eigenaar van de toren, die zegt van ja, u mag niet op vol vermogen uitzenden. Omdat wij denken dat er dan misschien opnieuw brand zal ontstaan. Terwijl de broadcast partners, oftewel de uitzenders, die willen natuurlijk op volle kracht. Is dit een situatie die wat u betreft nog lang mag duren? Uh, we hebben maatregelen genomen om juist uh, een zo groot mogelijke dekking... ook uh, met gebruikmaking van, uh, van AM, om dat uh, zeker te stellen. Er zijn ook, uh, ook noodvoorzieningen op bijvoorbeeld een defensieterrein op, uh, opgericht... om uh, juist die, uh, die ontvangst uh, zo, uh, zo goed mogelijk en zo breed mogelijk uh, zeker te stellen. Uh, tegelijkertijd, ja, een, een nieuwe zendmast die tover je niet van het ene op het andere moment uh, tevoorschijn... Uh, maar juist omdat enerzijds het onderzoek nog niet helemaal afgerond is... tegelijkertijd een verschil van mening bestaat... Uh, of de vraag of er al op, uh, op een groter vermogen uitgezonden zou mogen worden... heb ik die bemiddelaar nu aangesteld om zo snel mogelijk uh, het hierover eens te worden. Ja, er dreigde zelfs een rechtszaak. Uh, die bemiddelaar uh, heeft dus een zware klus. Wie is dat? Um, dat kan ik nu op dit moment nog geen mededeling over doen, omdat ik daar ook nog op dit moment. Uh, maar ik heb nu het besluit genomen om die middelen aan te stellen. U kunt zich uh, voorstellen dat die snel aan de slag moet, uh, maar daar moet nog een laatste puntje op de i gezet worden. Voor Radio 1 moeten we het dan maar even met die noodfrequentie op de AM blijven doen. Ja, en het uh, heeft uh, tegelijkertijd voor, uh, voor sommige vrachtwagenchauffeurs uh, die uh, de grens overgaan weer het voordeel dat ze Radio 1 weer op de AM kunnen beluisteren. Ja, en die noodfrequentie, die AM noodfrequentie, dat is de 648, de 648, uh, voor de mensen die daar uh, interesse in stellen. Dat is de oude frequentie van de BBC, die zijn gestopt een paar maanden geleden en die is nu eventjes vrij. De 648 op de Middengolf, minister Vragen was dat in gesprek met onze verslaggever Michiel Breedveld. Al weken wordt er massaal gedemonstreerd in Chili. Honderdduizenden jongeren gaan de straat op en eisen betaalbaar onderwijs. Gisteravond is daarbij de eerste dode gevallen. Correspondent Mayon van Rooyen, Mayon, euh, een dode bij die demonstraties, wat is er gebeurd? Uh, nou ja, gisteravond liep uh, een jongen van 16 jaar, Manuel Gutierrez... Uh, met een vriend van hem en met zijn oudere broer die in een rolstoel zit uh, naar huis ze hadden niet aan de demonstraties meegedaan maar uh, er was wel gerel in de buurt daar het is een, een, een uh, volkswijk in het zuidoosten van de hoofdstad Santiago en uh, ja, er rijden politieauto's voorbij en opeens krijgt hij een, uh, word, ja, hij valt neer en uh, hij, hij sterft later in het ziekenhuis hij heeft een kogel in zijn borst gekregen dus gewoon recht in zijn hart en ja, de politie zegt dat zij daar niets mee te maken hebben. Dat ze ook totaal geen onderzoek zelfs willen starten. En uh, de broer in de rolstoel die erbij was. En buren die het hebben gezien zeggen allemaal, uh, het was de politie, ze, ze reden voorbij. En ze, ze, we hebben al drie schoten gehoord en dan moet er dus één van in de borst van de jongen verdwenen zijn. En wordt daar al op gereageerd op de dood van deze jongen? Ja, nou, het, het is nog uh, redelijk vroeg in, in Santiago, maar uh, reken maar dat dit de boel escaleert. Ik bedoel, al, al maanden demonstraties. Uh, de de uh, regering reageert alleen maar negatief op de demonstraties en de st algemene staking van gisteren en eergisteren. Uh, ze zeggen dat is alleen uh, bedoeld om het land te beschadigen. Om de economie kapot te maken. Er zijn zelfs politici die zeggen. die jongeren, nou kijk wat je krijgt. Uh, uh, als, als je, zoals wij nu een paar jaar geleden in Chili, de scheidingswet hebben door, dus die zijn losgeslagen uit kapotte gezinnen. Uh, nou ja, je begrijpt, uh, er wordt totaal niet geluisterd naar die eisen. En het, ja, je kan, dit is gewoon, je kan er gif op innemen. Er is nu een, uh, een slachtoffer gevonden. Precies, en uh, er is ook een slachtoffer gevallen. Dankjewel, Marjon. Marjon van Rooyen was dat. We gaan naar uh, Edith Bos, want die staat in de finale. Theo Plas, ja, uh, Edith staat op dit moment te Judo, -en. Tegen Lucie de Kos onder het oorverdovend gejoel van, van 14.000 enthousiaste Franse supporters, met name. En daar komt de tweede straf voor Edith Bos. Nadat beide alle waarschuwing hadden gekregen voor passiviteit, is het nu een Juco tegen voor Edith Bos. Tegen die Française Lucie de Kos. Beide dames met een riante erelijst. En de laatste keer dat ze elkaar ontmoeten, dat was tijdens het toernooi de Paris begin dit jaar. Toen stonden ze tegen elkaar in de finale. En toen gaf Edith Bos op. Zogenaamd vanwege buikplachten. Dat had ze achteraf niet moeten doen. Heeft ze ook toegegeven. Maar ze wilde de kost niet wijzer maken dan ze tot nog toe al was. De beide dames die gaan richting de Olympische Spelen. En willen elkaars sterke punten zoveel mogelijk zien te ontdekken. En dat gaat dan ook vanmiddag weer gebeuren. Nu kunnen ze zich niet verschuilen. Ze moet vol aan de bak tegen die Française. Die vanmorgen nog de Nederlandse Linda Bolder uitschakelt. Weliswaar een bloedneus opliep, maar dat was niet voldoende. Boulder ging gingen af, kansloos af tegen Lucie de Kos. Dat is de regerend wereldkampioen van Tokio vorig jaar. En de laatste twee minuten van deze wedstrijd gaan in met de achterstand voor Edith Bos de Juko. En hoor die Fransen eens joelen en gillen. Want zij moedigen hun favoriet aan natuurlijk, waar de Nederlanders ver achterblijven in het getal. En ook de scheidsrechters, die moeten heel stevig in hun sokken staan. Niet in hun schoenen, want ze hebben geen schoenen aan op de mat. Om zich niet te laten beïnvloeden door de omstandigheden hier tijdens deze wedstrijd. Even rust, even matthee. En wat komt er? Een nieuwe straf voor Edith Bos. Een afhoudsituatie wordt beoordeeld door de scheidsrechter. En dat levert een wasari op. Een half punt inmiddels achterstand voor Edith Bos. Nou, ze moet van heel ver komen nu om dit nog goed te gaan maken. Deze finale in de klasse tot 70 kilo. Bos die een keer wereldkampioen was in 2005. Daarna een aantal keren in de buurt was. Maar vandaag weer heel dichtbij in de buurt is van een gouden medaille. Maar hem toch denk ik door de neus geboord zit worden door die Française. Bos probeert wat maar heeft natuurlijk tussen de oren zitten dat ze een half punt achter staat. ...en die laatste minuut geen enkele fout meer mag maken... ...want dat wordt genadeloos afgestraft door uh, Lucie de Kos, de regerend wereldkampioene. Bos uh, nu in 59 uh, seconden te gaan in uh, de verdediging gedru gedrukt door uh, Lucie de Kost. de sterke Française. een kop kleiner dan uh, Bos, die uh, heel goed bezig is dit jaar. Blessurevrij is, ook een uh, nieuwe coach heeft gevonden. Althans een personal coach, een life coach, die haar in alle opzichten helpt. Gecoacht wordt langs de kant door een mooie lijn van Ude. Maar die moet nu machteloos toezien hoe de tijd verstrijkt in het voordeel van de Française die het bos nu buiten de mat duwt. En dat betekent de tijd weer even stopzetten na die 38, 33 seconden nog. Ja, dat moet die Française geroutineerd als ze is uit kunnen judoen. En we hebben, ook nog, Edith, we hebben ook nog maar in de verkerk even te melden in de strijd om het brons verloren. Zij wordt de vijfde helaas. Dus de medaille die komt vandaag bij Edith Bos vandaan. Het ziet er maar uit dat het zilver gaat worden. Of gaat er in die laatste twintig seconden nog iets heel verrassends gebeuren. Nee, ze heeft niet goed kunnen aanvallen. Geen goede grip kunnen krijgen op de Française. Ja, en dan weet je dat het onmogelijk gaat worden met elf seconden te gaan om hier wereldkampioen te... Te worden. Toch wel teleurstellend voor uh, Bos. Maar wat gebeurt er nu? De scheidsrechters uh, komen bij elkaar. Het zal toch niet een uh, vierde straf zijn uh, voor Bos? Want dan wordt ze uitgeschakeld en dat zou een blamage zijn. Kijken wat er gaat gebeuren. Met uh, elf seconden op de klok staat Bos en Wazari achter. Nog steeds overleg met de scheidsrechters, tussen de scheidsrechters die nu weer naar hun positie gaan. De hoekscheidsrechters op hun stoeltje en de hoofdscheidsrechter weer op de stip. Wat doet hij? Hij doet niks. Ze doet niks. Nou, oké, okay. die schande wordt haar dan bespaard. Dus aanhangstekens. Uitschakeling door dus straf. Nou, de laatste wanhopige pogingen van Edith Bos. Met twee seconden. Nee, nee, nee, nee. Het is over, het is uit. Edith Bos, die verliest hier de finale. Lucie de Kos, de Française in eigen huis. Zij prolongeert haar titel. Bos moet zich tevreden stellen met zilver. Het is niet anders. Bestreden voor wat ze waard was. Het was te weinig tegen Lucie de Kos.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 En kapitein Marco Kroon is volgende week bij de afscheidsceremonie van David Petraeus in Washington. De Amerikaanse generaal is de voormalige commandant van de ISAF... de operatie in Afghanistan onder leiding van de NAVO. En Kroon is door Petraeus op persoonlijke titel uitgenodigd. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Marco vroeg. Met veel wolken en nog steeds een paar buien. Niet meer zo zwaar zijn ze, maar ze trekken nog steeds over. Met name de oostelijke helft van het land. En dat blijft eigenlijk ook nog wel eventjes zo. Vanavond en ook in de nacht. Langs de oostgrens de meeste kans op een bui. In het zuidwesten wordt het droog. Misschien dat het ook af en toe even opklaart. De minimumtemperatuur ligt vannacht rond 13 graden. Morgen hebben we dan vrij veel bewolking. Van tijd tot tijd valt er een bui. In de loop van de dag, met name in het westen... wat meer kans op een beetje zonneschijn. Maar ook daar blijft het waarschijnlijk niet helemaal droog. Temperatuur ligt aan... Merkelijk lager dan de afgelopen dagen op een graad of 18. We zitten duidelijk in de koele lucht. En dat zitten we ook zondag. Het blijft aan de frisse kant. Wel met iets meer zon op de zondag en iets minder buien. AMB ah, verkeersinformatie. 125 kilometer files. De meeste files staan nog in de regio Utrecht. Maar het is ook erg druk op de A2 in Limburg en bij Arnhem. Op de A2 Eindhoven-Maastricht staat tussen knooppunt De Hocht en Valkenswaard 6 kilometer. En verderop tussen Born en knooppunt Kerensheide 5. A4 bij Rotterdam richting Vlaardingen tussen knooppunt Benelux en Vlaardingen-Oost, 2 kilometer. De linker tunnelbuis van de Benelux-tunnel is afgesloten. Daar staat een kapotte auto. A12, Den Haag-Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en Bunnik, 6 kilometer. En op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam is er bij Spijkenisse opnieuw een ongeluk gebeurd. Linker reis ook is dicht en er staat 5 kilometer file. Tot slot de A50 vanuit Arnhem naar Os. Daar is het aansluiten tussen Renkum en knooppunt Valburg over 5 kilometer.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 De NOS, het Radio 1-journaal, te beluisteren ook via de middengolf. De frequentie is 6-4-8. FC Twente, AZ en PSV weten tegen welke club ze de komende maanden moeten spelen in de Europa League. FC Twente trof misschien wel de leukste pool voor Nederland. Want Ronald van der Geer, er zitten drie Nederlandse trainers op de bank aan de andere kant. Ja, daar die De aantrekkelijkste affiches in elk geval. Met Martin Jol bij Voelem. Bij en met Robert Maaskant bij Wiesla Krakhof. Ja, Voelem is natuurlijk een, een leuke tegenstander. Jol is daar net begonnen. Speelt ook nog een oudspeler van AZ, Moussa Dembele. En het lijkt erop alsof Voel hem de afgelopen weken met wat. Uh met wat voorkennis heeft gehandeld. Want het heeft bijvoorbeeld een bot gedaan op Chatlier Ruiz. <laughs> nou, gelijk maar de tegenstander wat, uh, wat slechter maken. Overigens nog niet geaccepteerd. Maar er is ook nog wat belangstelling voor Mounir El de Dus misschien krijgen we nog een nog Nederlandser getint... voelen uh, te zien de komende weken. Wat wel opvallend is trouwens... is dat voelen niet gekwalificeerd was voor deze Europa League. Maar de UEFA die reserveert altijd een paar plekjes via het UEFA Fair Play klassement. Oh, ja. Nou ja, het waren buitengewoon sportieve mensen bij voelen het afgelopen jaar. Daar heeft Joel het overigens geen, uh, geen aandeel in gehad. Want die zijn net begonnen. Maar ze zijn dus alsnog toegevoegd aan het klassement. Dan even naar Wiesla Krakau. Dat is uh, met Robert Maaskant. Ook twee Nederlandse spelers heeft hij daarheen gehaald. Lamey en uh, Jalins. Ja, en voor uh, Krakau is het een beetje een teleurstelling dat ze hier staan. En niet afgelopen, wat was het? Ja, gisteren, in die gisteren in de pot, pot van de Champions League hebben gezeten. Want ja, het leek er toch op dat ze de Champions League zouden gaan halen. Maar dat is uh, op het laatste moment uh, niet gebeurd. Ja, en dan is Odense eigenlijk de grote onbekende in, uh, in deze pool. Ook nog in de race voor Champions League, maar uh, uitgeschakeld door Villarreal. Het is de oud ploeg, heb ik even opgezocht, van uh, Christian Eriksen van Ajax. Goed, weten we dat ook weer. De AZ, die hadden zo gehoopt dat ze niet naar verre orde moesten afreizen. En wat komt er uit de pot? Ja, naar verre orde. Daar hebben ze een abonnement op. Dus ze kunnen naar Garkov in, uh, in Oekraïne. Uh, vorig jaar was PSV daar nog uh, actief. Werd 0-0. Altijd een lastige tegenstander. Austria Wien is een tegenstander. Dat is dus niet zo heel ver. Wel een wat onbekende tegenstander. Nasser Baserit speelt daar. Die vorig jaar nog bij Vitesse speelde. Ja, Malmo FF is kampioen van Zweden geworden. Jarenlang niet meer actief geweest in het Europese voetbal. Maar na vijf jaar terug. Dus één keer ver en twee keer wat dichterbij voor AZ. Maar te doen. Maar te doen. Ja, ja. Dat, dat is een conclusie die ik heel voorzichtig wil trekken. Ja. Een potlood. En dan uh, PSV. Uh, op, op papier lijkt dat wel de minst interessante pool. Ja, de minst interessante namen. Uh, Hapoel Tel Aviv, Rapid Boekarest en Legia Warschau. Dat is nou niet direct dat je als supporter van PSV. Ik is geen kippenvel. Nee, dat zijn de wedstrijden waar ik bij moet zijn. Uiteindelijk kan het natuurlijk best een, een, een, een, ja, een leuke pool worden met heel leuk voetbal. Rapid is de derde club uit, uh, uit Boekarest. Maar ja, de clubs uit Boekarest zijn de laatste jaren de grip op het uh, Roemeense voetbal wat kwijt en zijn wel bezig om zich weer bovenaan te nesten, samen met Steo en Dynamo, dus dat zou best een aardig elftal kunnen zijn. Ja, Israël, dat is altijd een beetje hangenwurg. Ik ken eerlijk gezegd maar één goede Israëlische voetballer. Dat eh, wat, wat, wat, dat is Ben Ayoun die in Engeland speelde. Voor de rest weet je nooit zoveel van die Israëliërs. En ja, Legio Warschau, dat is de club die een vriendschapsverband heeft met ADO Den Haag. En eh, nou, PC moet maar even Robert Maaskant bellen als het gaat over het voetbal. Goed, dankjewel. Ronald, Ronald van der Geer was dat. Het was de speech waar beleggers wereldwijd al de hele week naar uitkeken. Ben Bernanke, de voorzitter van de Fed, de Amerikaanse Centrale Bank... heeft zojuist een toespraak gehouden. Erik Bartelsman is hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit. Goedemiddag, meneer Bartelsman. Goedemiddag. Wat heeft Bernanke gezegd? Nou, Om te beginnen heeft hij erop gewezen dat in het herstel wat komt in de economie... dat de, dat de fiscaal beleid belangrijker wordt. Dus dat de overheid duidelijke richting moet gaan geven... langere termijn begrotingen op orde moeten krijgen... maar op korte termijn niet te veel moeten bezuinigen... Hij heeft ook gezegd dat er in de volgende vergadering, beleidsvergadering van de centrale bank... dat die twee dagen gaat duren in plaats van één dag. Nou, dat blijkt me ook wel essentiële informatie. Maar wat heeft hij niet gezegd waar bijvoorbeeld beleggers wel op hadden gehoopt? Nou, daar gaat het vooral om wat hij wat niet gezegd wordt, heeft. Hij heeft uh, inderdaad niet gezegd wat de Fed verder gaat ondernemen met monetair beleid... om de economie uh, vooruit te helpen. Hij heeft niet, uh, geen veranderingen aangekondigd in het huidige beleid... en geen vooruitzichten uh, duidelijk gemaakt van... de Nee, ook dus niks gezegd over bijvoorbeeld verruiming van die geldhoeveelheid. Nee, klopt. Uh, de beleggers waren erg nerveus. Uh, Merel Sticke Lorum is ook aan uh, de lijn, die staat voor uh, de beursschermen. Merel, want uh, de Europese beurzen zijn zojuist uh, gesloten. Hoe heeft die markt gereageerd? Ja, je zag eigenlijk in de loop van de dag dat de koersen steeds verder naar beneden gingen. We openden al negatief. Uh, de markten, ja, beleggers werden eigenlijk steeds nerveuzer en onzekerder van ja, wat gaat Bernanke nou zeggen... Nadat de speech uh, van de vetvoorzitter voorzitter bekend werd gemaakt... toen zag je eigenlijk de koersen verder omlaag gaan. Om, ja, de reden was eigenlijk omdat Bernanke niet direct uh, uh, nieuwe maatregelen... nu heeft aangekondigd om de economie uh, te stimuleren. En dat was waar veel beleggers toch eigenlijk wel op hadden gehoopt. Je zag de AIX zelfs uh, meer dan 3% lager staan op een gegeven moment. En het gekke was eigenlijk vlak daarna krabbelden die uh, koersen krabbelde weer op... Beleggers die blijken dan toch weer ook positieve punten in zo'n speech te zien als ze het wat beter doorlezen. Um, en ja, die twee dagen waar professor Bartelsman het net al over had. De vet die gaat eind september twee dagen vergaderen in plaats van één dag. Uh, om te kijken of er niet toch nog maatregelen moeten worden genomen. Daar putten die beleggers dan weer hoop uit. Dus nou ja, uiteindelijk uh, valt het allemaal nogal mede te verliezen. Je ziet in Europa verliezen van zo'n half tot 1%. procent de AIX in Nederland... 17 van de procent lager op 277 punten. En de Dow Jones in Amerika is ook alweer wat opgekrabbeld. Uh, staat nu zelfs een half procent uh, hoger. Uh, dus dat is uh, uiteindelijk, terwijl die ook aanvankelijk laag opende en verder wegzakt. Dus ja. uh, een weevaller zou je kunnen zien. Ja, precies. M uh, meneer Bartelsman, uh, ja, die beleggers die hadden gehoopt... dat de vet opnieuw geld in de economie zou uh, pompen. daar nou, werd dus ook op gereageerd aanvankelijk naar beneden. Daarna bedachten ze zich weer een beetje. Maar is het trouwens verstandig dat Benenki nu op dit moment niet aankondigt... dat hij geld in de economie pompt? Nou, ik denk het wel. De, de situatie, hoe zal ik het zeggen, dat, dat is niet... Uh, ...onverdeeld gunstig voor de toekomst. Uh, de economie is wat, wat uh, langzamer aan het groeien... ...en ook langzamer een klein beetje dan, dan verwacht werd. Anderzijds, inflatie zat ook voorzichtig eens op te lopen... ...dus veel ruimte had uh, Bernanke niet om nieuwe boodschappen te laten horen. Juist door te zeggen dat die vergadering twee dagen gaat duren... ...in plaats van één, en dat is natuurlijk eigenlijk... Uh, het zinloze statement van ze kunnen van tevoren genoeg vergaderen om de beslissingen in een dag te nemen. Maar het betekent wel dat de markten weten dat Bernanke en, en de zijne de boel heel erg scherp in de gaten zullen houden. Hmm. En daar hebben ze dan toch wel weer wat hoop uitgeput. En dan doet hij nog iets opmerkelijks. Hij haalt ook uit naar de Amerikaanse politiek. Ja, hij heeft naar de politiek of uitgehaald. Hij heeft eigenlijk gezegd, luister eens, de situatie waar we nu in zitten met de onzekerheid op de markten... En de onzekerheid dat blijkt dan ook op het geschommel van de, van de beurzen. Die onzekerheid die komt grotendeels doordat uh, het congres en de president... Uh, geen uh, goede plannen kunnen maken voor de toekomst. Dat ze niet eens kunnen worden. En hij laat uh, ze weten dat het erg belangrijk is... dat ze een geloofwaardig plan maken voor de toekomst. Structurele hervormingen, veranderingen, zodat op, uh, op termijn... Uh, de tekort te omslaan in uh, overschotten en dat de staatsschuld naar beneden kan. Ja, want als gevolg daarvan en als gevolg van de onrust op de financiële markten... hoor je heel veel mensen op dit moment spreken over een nieuwe recessie. En dan hoor je ook meteen het woord het tweede recessie erachteraan. Dus dubbel dip. Ja, de, de groei in de, in de VS is... Uh, is vorige kwartaal was 1 uh, Dat was lager dan de 1,3 van de voorlopige geraming. Uh, dat is niet veel. Dat is niet genoeg om de werkloosheid naar beneden te brengen. De werkloosheid nog, zit nog steeds erg hoog in de VS, Ruim 9 uh, Het ziet er niet naar uit dat dat heel snel gaat omslaan. En inderdaad, de markten maken zich zorgen dat dat uh, nog verder kan terugvallen. Maar als we Benenki zo horen, moeten we daar dan ook inderdaad bang voor zijn? Nou, ik denk op, op, kijk, op lange termijn, en daar hamert hij dan toch wel... op lange termijn zijn de vooruitzichten gewoon uitermate gunstig in de wereld. Uh, innovatie gaat door... Uh uh, kennis vermeerderd, uh, landen zijn weer met elkaar aan het handelen... de groei in Azië en China zit goed, maar er zijn allemaal uh, struikelblokken... en daar hebben ze in het congres waar Barnenki sprak... daar hebben ze juist met beleidsmakers en academici over gepraat... van hoe zijn die lange termijn vooruit, vooruitzichten... en hoe kunnen we zorgen dat die goed zijn. En eigenlijk is hun boodschap vooruitgaand, ook naar de markten... van luister eens, dit is tijdelijk... Uh, de terugval. We zitten in een uh, moeilijke tijd, maar op, op termijn komt dat wel weer goed. Een op termijn, dus een op termijn, optimistische boodschap. Eigenlijk wel, ja. ja. Nou, Dat is toch ook eens mooi aan het eind van de week. <laughs> ik dank u wel voor uw toelichting. Erik Bartelsman was dat. Hoogleraar Economie aan de Vrije Universiteit. Tot ziens. Straks ga ik bellen met Harry Mens. Hij werd door de VARA in het oortje genomen. Oeh, dat hoort hij zo. Dennis mooi is bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Het drukste moment van de spits ligt alweer achter ons, Bert. Er staan nog 32 files, 115 kilometer als je ze allemaal gaat optellen. Het gros daarvan staat nog rondom Utrecht en bij Arnhem. Op de A2 richting Maastricht, file bij Valkenswaard, 3 kilometer. En verder richting het zuiden, tussen Borne en het knopend Kerensheide ook 3. A4, Hoogvliet-Vlaardingen, tussen knooppunt Benelux en Vlaardingen-Oost, 2 kilometer. De linker tunnelbuis van de Benelux-tunnel is nog steeds dicht, want er staat een kapotte auto. A12, Den Haag-Arnhem, tussen knooppunt Oude Rijn en Bunnik, 6. En op de, de A15 vanuit Europoort, tussen Brielen en Spijkenisse, 5 kilometer door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Bert van Sloten. Sommige mensen noemen het een flauwe grap. Anderen vinden dat Harry Mens zich te gemakkelijk in de luren heeft laten leggen. Het VARA-programma Rambam, dat aanstaande maandag wordt uitgezonden... heeft de presentator van Business Class flink beetgenomen. De makers van Rambam kochten zendtijd bij het programma in... om het door hun bedachte, bedachte bedrijf, Kaxa om dat bedrijf te promoten. Dat bedrijf zou kleding produceren met vezels die worden gemaakt uit koeienmest. Een fragment uit het programma van Mens.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 Hoe, hoeveel vezels blijven daarvan over? Nou, het komt er in ieder geval op neer dat we nog voor één uh, uh, trui te breien... om het zo maar te zeggen, dat we daar zo'n 250 kilo mest voor nodig hebben. En dat blijkt dus allemaal niet waar. Op internet gaat het er al de hele dag over. Het interview is uitgezonden op 19 juni, voor de vakantie nog. Uh, Meneer Mens, uh, goedenavond. Uh, hallo. Goeie, hallo. Meneer, hoorde u dat het uh, allemaal nep was? Nou, ik had eigenlijk vanaf het begin al wat sceptisch, maar het was een hele aardige jongen en, en die zag er echt een startende ondernemer uit. En die, die, ik dacht, die heeft voor zijn laatste heeft hij een item gekocht van 14,5 mil. Dan is het eigenlijk snel, als je dat niet uitzendt, als je wat achterdocht hebt. Het ja, praktijk is dus. dat hij, uh, hij liet zich vertegenwoordig door een mediabureau, die de goede naam van bekend staat. Die ja. heeft ons opgebeld en die vroeg of er nog of een plek was in mijn programma. Nou, ik zeg, dat kan wel. En vervolgens hebben ze een kandidaat naar voren geschoven die via hun kwam. Dus in wezen ben ik ervan uitgegaan dat het mediabureau, die de goede naam van me vrouw staat, dat die dus niet leent voor flauwekul. kul. Nee, precies. Eventjes voor, voor de luisteraars die dat niet weten, je kan in uw programma komen. Uh, en dan moet je 14.500 euro op tafel. En niet iedereen. De, de politiek komt gratis. En als er een, een, een, een voorzitter van de Raad van Bestuur de Multinational is, is hij ook van harte welkom. Modus betalen niets. Dus 50% betaalt niet en 50% betaalt, betaalt wel. Dus overigens bij de commerciële omroep RTL is dat heel gebruikelijk. Het woord commerciële omroep zegt het al. Nee, maar even dat we dat, dat, dat we het helder hebben. Dat, uh, want niet iedereen weet dat hoe dat. Uh, Werkt. Maar goed, dit is dus nu gebeurd. Zij hebben u in de maling genomen. Ja, um... maar ik, ik moet eerlijk zeggen... Ik vind het een beetje verspild geld van de publieke omroep. Want de VARA heeft het uiteindelijk moeten betalen. Ik denk dat ze ongeveer 20 miljoen aan besteed hebben. Dan zeg ik nou, daar waar de, de tijd heel moeilijk is... en de mensen op de kleintjes moeten letten... en de politiek zegt dat de publieke omroepen te veel geld verspillen... zit het eigenlijk het, het voorbeeld hoe het niet moet. Ja, de VARA zegt dat, uh, dat ze zich door een producer... of als een, een, een omroephuis, hoe noem je dat... Uh, in ieder geval een bedrijf wat programma's maakt voor de VARA... dat zij het hebben betaald. Maar... Ja, dat klopt. Maar dat is normaal een productiebedrijf. Dus Oké. Okay. het voor en die koopt vervolgens, vervolgens steun, kiest een programma aan de VARA. Dus in in. In materiële zin hebben ze het gewoon zelf betaald. Gaat ja. uh, u niet um, eigenlijk ook nog iets beter moeten opletten? Want het is wel een merkwaardig verhaal. Kaksa? Nee, alleen de naam ja, maar Kaksa. Dat, dat zegt u nou wel. Maar de praktijk is dat het was een heel goed onderbouwd verhaal. Er was een, een, een filmpje bij wat ze aanleverden. Dat werd opgenomen in een laboratorium waar heel deskundig omgegaan werd met het materiaal. Ik kan moeilijk, dan moet ik naar de TU in Delft gaan om te, laat, om te vragen: kunnen jullie dus voor mij controleren? Nou, dat, die research is aan mij niet gegeven. We hebben een hele kleine redactie, we hebben een voorbereidend gesprek gehad. Het zag er allemaal heel solvabel uit. En Last but not least, ik ga ervan uit dat iemand niet 14,5 mil zomer op de tocht zet. En uh, in het vervolg, dan uh, gaat u iets beter opletten of de uh, nee, procedures worden niet veranderd? Is, is niet, dat, dat is niet tegen de wapen. Als mensen dat echt willen, dan kunnen ze me nog een keer in de maling nemen. Alleen zijn dan wel 14,500 euro kwijt. Ik heb in 13 jaar. Wat ik het programma doe, heb ik 4000 gasten gehad. En er zijn er misschien twee of drie doorheen geslipt. En dat is een percentage waar ik wel mee kan leven. Nou, ze hebben in ieder geval media-aandacht. Meneer Mens, ik dank u wel voor het gesprek. Ja, okay hoor, Harry Mens was dat. Gaan we naar de ABN AMRO. Er waren twee opvallende zaken te noteren. De bank boekte bijna 900 miljoen euro winst over de eerste zes maanden. Vorig jaar was dat nog 900 miljoen euro verlies. Dus het gaat goed met de bank. Ondanks dat gaat de bank de komende drie jaar wel nog eens ruim 2300 banen schrappen. Het merendeel zijn gedwongen ontslagen. Bestuursvoorzitter Gerrit Salm kwam met de uitleg. En André Meinema sprak met hem. Meneer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 Als je dat niet doet en de wereld om je heen verandert wel, dan kom je van een koude kamer thuis en dan eindig je met faillissement. Dan leven je natuurlijk in een hele turbulente tijd. Markten zijn ongelooflijk in beweging. Er is dus hoop onrust, hoop onzekerheid op de financiële markten, de beurzen, in de politiek. Heeft u een idee waar we naartoe gaan? Nou ja, ja, ik hoop dat het vertrouwen van financiële markten en de rust op financiële markten weer terug zal keren. Het is ook heel belangrijk natuurlijk dat men uh, goede besluiten neemt. Uh, ook uh, rond de schuldencrisis als regeringsleiders en als ministers van Financiën. Nou, de eerste hobbel die men nu snel uh, moet zien te nemen is uh, de kwestie Finland uh, oplossen. Zodat er duidelijkheid is over het pakket wat eerder uh, in juli uh, was aangekondigd. Maar de markten zeggen eigenlijk met zoveel woorden er gebeurt te weinig En wat er gebeurt is niet overtuigend. Nou ja, daar zullen regeringsleiders en ministers van Financiën zich over moeten buigen. Of men toch niet tot wat... Robustere uh, uh, zaken kan komen waarvan financiële markten zeggen. Nou, dat, uh, dat is echt uh, vertrouwenwekkend. Mist u daadkracht? Nou, financiële markten uh, missen dat in ieder geval wel. Uh, en uh, ja, daar, uh, die zetten de boel uh, in beweging. En uh, dat is toch iets waar je ook als uh, politici uh, rekening mee moet houden. Dan ging u vroeger door het leven als Mr. Euro, stond op de wieg van de euro. Um... Was het er echt niet te voorzien geweest dat het zeg maar, zo'n kermis zou gaan worden? Nou ja, gelukkig is dit geen eurocrisis. Als je kijkt naar de ontwikkeling van de eurokoers... ten opzichte van andere valuta, dan is die behoorlijk stabiel. Er is wel een, een crisis in een aantal landen rond de overheidsfinanciën... die men primair zelf moet oplossen... en uh, naar een overbrugging krijgt van de andere Europese landen... om ze daar wat meer tijd voor te geven. Nou ja, als dat geloofwaardig tot stand komt... dan zullen de financiële markten uh, snel tevreden zijn. Maar uh, daar hebben ze nog onvoldoende zicht op. Bent u niet een beetje bang dat deze crisis helemaal uit de hand gaat lopen? Want tussen de banken is het ook alweer een nodige spanning. De kapitaalmarkt, de geldmarkt is niet voor alle banken meer toegankelijk. Men moet soms een beroep doen op dan wat de VET, dan wat de ECB voor geld en verfunding. Je zou bijna zo'n deze vuur krijgen van 2008, de val van Lehman, toen alle banken eigenlijk ook vastliepen. Ja, het is een buitengewoon onplezierige situatie. Uh, ABN Amor heeft gelukkig daar weinig last van, omdat wij, wij hoeven niet naar de ECB bijvoorbeeld om. Uh, geld te lenen. Uh, wij kunnen goed uit de voeten. Maar voor andere banken ligt dat uh, lastiger. En uh, het is dus best een zorgelijke situatie. Bent u boven een dubbel dip voor een nieuwe recessie? Nou, onze uh, hoofdverwachting is een uh, vrij langdurige periode van matige groei. Uh, maar uh, de kans dat we ook nog in een krimp uh, terechtkomen is natuurlijk wel toegenomen. En wat moet er gebeuren om uit de krimp te blijven? Ja, dat is toch dat financiële markten, maar ook bedrijven uh, zich niet te zeer uh, van slag laten brengen. ...en in somberheid uh, vervallen. Want dat is denk ik nu de belangrijkste factor. Het vertrouwen bij consumenten, bij bedrijven en ook op financiële markten laag is. En uh, dat moet uh, verbeteren. Nu heeft u winst gemaakt weer, de eerste zes maanden van het jaar. Bijna 900 miljoen euro. Uh, gaan we weer de discussie krijgen over uh, de bank winst... ...dus er kunnen weer bonussen worden uitgekeerd straks? Uh, er is een, al langer geleden een afspraak gemaakt over het beloningsbeleid... waar inderdaad onderdeel van was geen winst, geen bonus... Die discussie is niet primair aan de raad van bestuur. Dat is ook iets wat met commissarissen besproken moet worden. Uh, wat we in ieder geval doen nu is een interim dividend uitkeren van 200 miljoen. En dat gaat richting de schatkist. Dus de staat is blij met de winst? Dat neem ik aan van wel. Ja. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. Is Freddy van Teen? De Nederlandse regering beschouwt de Libische rebellenregering in Benghazi als de enige vertegenwoordiger van de staat en de bevolking van Libië. NRC schrijft dat het ministerie van Buitenlandse Zaken dat vandaag bekend heeft gemaakt. Het kabinet erkende de rebellenraad eerder al als de enige vertegenwoordiger van de Libische bevolking, nu dus ook als vertegenwoordiger van de Libische staat. Nederland doet dat samen met België en Luxemburg. De voorzitter van de FED, Benenki, heeft net een toespraak gehouden op de bijeenkomst van de top van de centrale banken van de wereld. Amerika kampt met hoge werkloosheid en economische groei in de Verenigde Staten en in Europa staat stil. Volgens NRC Handelsblad had Bedenki drie mogelijkheden om de Amerikaanse economie weer op gang te krijgen. De geldpers aanzetten, inflatie laten toenemen op dat schulden minder waard worden of de Amerikaanse centrale bank laten investeren. Maar u hoorde het zojuist al, Bedenki heeft geen enkele maatregel aangekondigd. In de Mexicaanse stad Monterrey zijn zeker 53 mensen gedood bij een aanval op een casino. Het werd in brand gestoken. De afgelopen maanden vechten twee drugscartels in Monterrey een machtsstrijd uit waarbij al veel doden zijn gevallen. Banderas News, een Mexicaanse krant, onderstreept nog maar eens... dat het aantal moorden in mexico stad lager ligt dan dat in Washington D.C. Sterker nog, het aantal drugsgerelateerde doden per hoofd van de bevolking... was in 2010 maar een tiende van dat in Washington. Een verklaring is volgens de Mexicaanse krant dat Mexico van oudsher... niet een wapencultuur heeft zoals de Verenigde Staten. Een ex-burgemeester Verver van Schiedam heeft haar macht misbruikt... en een angstcultuur gecreëerd onder topambtenaren. Dat staat in een rapport van het bureau Integriteit Nederlandse Gemeente... dat vanmiddag verscheen. Maar het AD publiceerde vanmorgen al uit het rapport. En de waarnemend burgemeester in Schiedam... Leemhuis Stout overweegt aangifte te doen tegen die krant. Dat zei ze in een nieuwsflits op Look TV, dat is de lokale zender in Schiedam. Gisteravond had ze de gemeenteraad nog expliciet gevraagd... om niets uit het rapport te lekken en het embargo in stand te houden. Een twitteraar vindt dan ook dat de plaatsvervangend burgemeester... beter kan uitzoeken wie er heeft gelekt. Problemen met de aanrijdtijden van hulpdiensten. Het Fries Dagblad schrijft op de voorpagina... dat het reorganisatieplan van de Friese brandweer... in strijd is met de wet. Dat zegt althans de landelijk voorzitter... van de vakvereniging brandweervrijwilligers. Hulpverleningsdienst Friesland... heeft de normen voor de aanrijdtijden versoepeld. Buiten Leeuwarden mag de brandweer er straks... 12 minuten over doen in plaats van 8. In sommige gebieden wordt de norm zelfs 18 minuten. De norm oprekken mag alleen bewijzen van uitzondering. Maar Friesland maakt de uitzonderingen de standaard. Dat is volstrekt verboden, zegt de brandweerwoordvoerder in het Vriesdagblad. En op verschillende plaatsen in Nederland is het vandaag noodweer geweest. Vanmiddag in Gelderland onweer, zware regenbuien en hagel, net als in de rest van het land. De KNMI had code oranje afgegeven, om nu over vier is die weer ingetrokken. Op verschillende plaatsen is de bliksem ingeslagen. Deze luisteraar vertelt aan Omroep Gelderland wat hij meemaakte. Die pony stonden in een weiland er tegenover twee paarden op vier meter afstand. Op een ene moment zagen we een enorme lichtflits en tegelijkertijd een hevige knal. Nou, iedereen schrok zich een hoedje. En ik heb even afgewacht tot die buien weggetrokken was. Dat duurde maar vijf minuten tot mijn grote schrikken daarna daar een keer die twee ponies uh, dood in het weiland. Er zijn in Gelderland en in de rest van het land geen meldingen van gewonde mensen door het noodweer. Straks nog veel meer, na zes uur.